Start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Als het aan Amsterdam ligt gaat het aantal vluchten op Schiphol flink omlaag. De stad wil 12% minder startende en landende toestellen. Ook zou er een eind moeten komen aan nachtvluchten en privéjets... en korte vluchten naar Londen en Parijs... De wethouder legt uit waarom. Dat we ook wel vinden dat de afgelopen jaren echt te weinig aandacht is geweest voor omwonenden en het klimaat. Maar ook bijvoorbeeld de arbeidsomstandigheden. En we vinden dat we niet kunnen stilzitten. En uh, ja, we willen als Amsterdam echt bijdragen aan een betere balans uh, tussen leverheid voor omwonenden en ook de economie. Het demissionaire kabinet probeerde een tijd geleden ook om Schiphol te laten krimpen. Dat sneuvelde uiteindelijk, onder meer door kritiek van de EU en Amerika. Ja, je hebt me vaak horen vertellen over explosies bij huizen en bedrijven dit jaar. Het aantal is dan ook flink gestegen. Tot nu toe staat de teller op meer dan 600. Dat is bijna drie keer zoveel als in heel vorig jaar staat in de Volkskrant. De politie denkt dat het vaak gaat om ruzie in de criminelen die elkaar willen intimideren. Bommenleggers worden af en toe nog wel gepakt. De opdrachtgevers blijven bijna altijd buiten schot. Een automobilist op de A2 is vannacht gesnapt terwijl hij meer dan twee keer te hard reed. Hij raasde met 229 km per uur over de weg, waar 100 is toegestaan. Toen agenten een man staande hielden, ontdekten ze ook dat hij te veel had gedronken. De man is zijn auto en zijn rijbewijs kwijt. Duitse toeristen hebben nog nooit eerder zoveel geld uitgegeven tijdens hun vakantie in Nederland. Dat komt vooral door de gestegen prijzen. Er werd hier bijna 3 miljard euro besteed. Daarmee waren Duitsers goed voor bijna de helft van alle inkomsten uit toeristen, toerisme. Daarom, waarom ze het hier dan zo leuk vinden? Het weer is toll. Dat was in Duitsland niet zo. So. Hier is alles schön plat. Ne? Holland heeft ja keine bergen. Die gastvriendelijkheid. De Nederlander. En die pommes schmecken hier lekker. Nou, als je Duits niet zo goed meer is, onder meer het weer. Onze patat en onze gastvrijheid doen het goed bij onze oosterburen. Na Duitsers gaven vooral Belgen en Britten veel uit op hun vakantie in Nederland. Het weer nog grijs, maar wel bijna overal droog. Later zijn er in het noorden wat buien. En vanavond is het op meer plaatsen nat. Het wordt 4 tot 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB.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 Dit is kerst met ZFM. Met nu nu. De herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. I've run out of patience. I've run out of time. I've run out of dollars, chasing down dimes, I've run out of clock, with the game on the line, I've cried a few tears when I ran out of tough, but I ain't running out of love. I've run out of riskies, mixing my coke, I've run out of faith, God only knows I've tried running. but I ain't soles of these boots my skeleton closets long run out of room and i'm pushing empty just run off fumes baby you always feel me back En we hebben geluisterd naar uh, Tim McCraw met Running Out of Love, als het goed is. Ja, dat kan zo duidelijk natuurlijk. Uh, aan tafel zitten inmiddels uh, Peter Tromp en Monique Bizot. Uh, hartelijk welkom. En die komen ten eerste voor de loterijtrekking. Juist. En ik, volgens mij zit ik daar in de stapel. Ja. Uh, eindelijk. Het is nog niet gelukt om uh, iets te krijgen uit deze loterij. Sinds die tien jaar dat Zandvoort woon. Dus ik, vandaag ga ik winnen. Ik voel het. Je vult ze wel in? Ja, Je duur. staat helaas niet op de lijst. Ach, toch weer niet. Zoals altijd met presentators van dit programma. Ja, Op het moment dat ik ze trek worden ze direct of ritueel verscheurd of teruggegooid in de tas. <lacht> ritueel verscheurd zelfs. <lacht> nou, in ieder geval hebben we een schijn van die is daarmee voorkomen. Daarom, is wel, ja. daarom. De notaris wil het zo. <lacht> daarom. <lacht> uh, nou, ik ben benieuwd wie uh, wat heeft gewonnen vandaag. Ja, uh, 34 prijzen. 34 en, en prijzen? Uh, het worden er eigenlijk ieder jaar meer. En we kunnen het nog net op 1 A4'tje uh, kwijt. Volgend jaar hebben we waarschijnlijk ook de achterkant nodig. En uh, het is eigenlijk altijd een succes. Het is een, een, een gelopen race. We hebben een prachtig draaiboek. Dus uh, het is een... Uh, Vergadering in oktober. Oké, okay, de lotenactie in december. Wie gaat het regelen? Hoe bestellen we de loten? Uh, posters, wie gaat de posters ophangen? Uh, er zijn in oktober al ondernemers die zeggen van... Uh, is er nog een december lotenactie? Want ik wil graag een prijs beschikbaar stellen. Nou, dat is hartstikke leuk natuurlijk. De ene jaar hebben we wat meer hoofdprijzen dan het andere jaar. Dat maakt niet uit. Het gaat ook om... Dat er heel veel ondernemers zijn die vier weken lang in december zeggen: wij stellen iedere week een prijs ter ja, beschikking. Zeker. En dat is leuk. Dat is leuk. Dat is heel erg leuk. En zoals altijd weer uh, volle tassen. We hebben dus, iets last van de galm. Uh, kan ja. dat? Uh... Oh, het wordt opgelost, dan nou, gelukkig. Dus ik begin met de eerste 17 en uh, neemt uh, Monique de laatste 17 voor haar. We beginnen met Hotel Hoogland. Die stelt een fles wijn beschikbaar. Dat is gewonnen door L van de Broek. MJ Kentie heeft een cadeaubon, geworden, uh, cadeaubon gewonnen... ter waarde van 25 euro. Van Bloem, Sier, Kunst, Bluis. Kaashuis Tromp, een kilo bobkaas naar keuze... gewonnen door J. Zwart. Van Vessem, een gebak of een taartje... ter waarde van 15 euro. Gewonnen door... Swol Abdala. Marcel Vestheater stelt een cadeaubon van 25 euro ter beschikking. En die is gewonnen door J. Kok. Raymonde van de Broek heeft een cadeaubon van 20 euro... gewonnen beschikbaar gesteld door de Zandvoortse Apotheek. De Kaashoek doet niet lullig. Geeft een Kaashoek cadeaubon de waarde van maar liefst 50 euro. Oh, oh. En dat is gewonnen door H.M. De Jong. Lekker. Rio's Dierspecialist, een vogelhuis. Gewonnen door G.H. Volstra. De oliebollenkraam, zoals ieder jaar. Harry Vase geeft een zak oliebollen en een zak appelflappen. En dat is gewonnen door E. Lefferts. Bekende naam. Hamburgermenu, snackbar het plein. Stelt dat beschikbaar. Gewonnen door Litmilia Koper. Albert Heijn, cadeaubon van 10 euro. Gewonnen door R. van de Broek. Waardebon van 12,50... Viskraam Arie Guid, Gewonnen door K. Willemsen. De Dierenkliniek Zandvoort... Het ontwormen van een hond of kat... Gewonnen door J. van der Bos, Een verrassingspakket... Van ons nieuwe OVZ-lid... De Schelpenhangers op de Grote Krocht... Gewonnen door C.H. Volstra. Kids Avenue... Cadeaubon van 25 euro... Gewonnen door P. Rentenaar... En de Dierendokters. ook een ontworming voor de hond of de kat, gewonnen door Els Berendsen. En nu neemt Monique het even over. Volgens cool, jou ja, kunnen we er gewoon een Deze. grote loterijtje over maken. Ja, bijna wel hè. Ja, we zijn wel even bezig. Een um, medium pizza door Tasty Corner Snekhuis op het Badhuisplein. Marijke van Houten. Een cadeaubon van 20 euro door Bloemenhuis w. Bluis. in Winkelcentrum Noord. A Koenen. Medium of Italian Pizza van Domino's door Alena Weidema. Een boekenbon van 20 euro door de Bruna Els Stuurman. Een lunchdinerbon van 50 euro voor Le Bar door A. Van Lent. Een verrassingspakket We Love The Planet van Soleil door Roy Castien. Cadeaubon ten waarde van 15 euro van Frituur Danvers door J. Drijsma. Een kopje koffie naar keuze met een lekker gebakje. Door, bij lunchbreek door thee schuiten. Uh, nou he, heb ik iets van Doggy Beats House. Ik weet alleen niet wat, want dat staat er niet bij. Maar dat is voor C verpoorten. Ja. Dus wanneer je de cadeaubond komt ophalen, zie je vanzelf wat het is. Dit is het een verrassing. Dat, dat is een ja. verrassing, ja. ja. Uh, een cadea cadeaubon ter waarde van 15 euro voor Vera Flowers and Gift. Guus van der Meij. Nieuw-Zeeland Auckland eau de parfum ter waarde van 39,95 door door Fashion A.E. De Buizer. Een handcreme van de ethos door E. van de Steen. Een douchegel ook door de ethos door Jan Streng. Een cadeaubon van 10 euro patisserie chocolaterie Zandvoort door C. Kreuber. Oh, Kreuger, sorry, Kreuger. Kreuger ja. Dan ook een cadeaubon van Mandy's door T. Koper. Een goodieback van Zandvoorts Museum E. van Dam, broodje dunner, Just dunner, Aafje de Laat een cadeaubon van 25 euro van Pearl voor Irma van der Laar. En dat waren dan maar eens 34. Nou, dat zijn weer 34 prachtige prijzen. Zo is het. Ja. Ik heb een, een vraag. Ik hoor, Albert Heijn die heeft ook een cadeaubom beschikbaar gesteld. Maar krijg je daar ook lood als je daar uh, boodschappen doet? Als het goed is wel. Daar hebben we uh, sinds jaren nog al wat problemen mee. En uh, Albert Heijn heeft een policy dat er een, een uh, bedrijfsleider is. Die staat twee, drie jaar. En dan gaan ze switchen. Dus de ene bedrijfsleider is dat wat attenter mee dan de andere. We hebben nu gelukkig een hele goeie. Die heeft ook een bus staan waar de loten in kunnen. En... Uh... Op het moment dat de mensen bij de kassa's komen. en er zitten allerlei dames. die moeten vragen. heeft u zegels? heeft u dit? heeft u dat? heeft u zus? heeft u dat? oh ja, wilt u ook nog loten? Dus we hebben eigenlijk besloten. om alleen bij de klantenservice de loten neer te leggen. Ah, dus als ik zelf afreken. dan moet ik even langs de klantenservice lopen. en zei: hier is mijn ja. bom. Oh, ja, ja. en dan krijg je een lot. Want ja. het was gewoon niet te doen. En uh, we hebben het twee, drie jaar geprobeerd. En uh, we kwamen tot de conclusie dat er pakken vol met uh, uh, bonnen kaartenlagen, die dus niet uitgegeven ja. waren. En dat is natuurlijk zonde. Maar goed, dus. als je het weet, als uh, ja. luisteraars, de, ja. dus goed opletten. Als u wel Albert Heijn boodschappen doet, ga gewoon even met uw bon naar de klantenservice. En daar kunt u uw lot op halen. Ja. Zeer goede vraag. Ja, ja dat weet me heel. Ja. En, want ik doe daar ook boodschappen. En dan denk ik van nou, uh, en ik hoor dat ze een prijs weggeven. En dan doen ze vast mee. Ja ja En, en hoe, hoe, hoe moet je een boodschap doen voor een lot? Is dat het, is... mogen de ondernemers in principe zelf bepalen. Oh, okay. Het is uh, bij iedere aankoop één lot. Maar ik kan me voorstellen als jij bij Stiphout een uh, dure televisie koopt. Dat hij zegt nou je krijgt van mij vijf of zes loten. Ja. Dat, uh, dat kan. Dat mag. En wie zijn wij om, de, om dat te bepalen? Hoe meer er ingeleverd wordt, des te beter ja. het is. Maar goed, voor de heel veel mensen doen boodschappen in de supermarkten. Ja. Dus uh, ga gewoon eventjes naar ja. de service en, uh, Niet ja. alle supermarkten. Niet alle supermarkten. Nee, want je moet wel lid zijn als ondernemer van de ondernemersvereniging. Dan ah. krijg je de loten. En van de supermarkt is jammer genoeg alleen Albert Heijn lid. Oké, okay, dus, dus wie als je loten wil hebben, ga naar Albert Heijn. Nou ja, op andere supermarkten wordt lid van de OVZ. Ja. Dus en, dat is dat een goede oproep. Uh, ja. ja, nee, maar ja. daarom. En uh, we zijn uh, tevreden met het ledenaantal. We zitten bijna op 70 op het ogenblik. En uh, voor corona was dat uh, uh, 40, 45. Dus we zijn echt aan het stijgen. We zijn ook heel assertief daarin. Uh, nieuwe ondernemers worden uh, welkom geheten. krijgen een bloemetje. We gaan naar recepties toe en dergelijke. Twee nieuwe leden, de Schelpenhangers en Dokkie Beach House. Eén in de Kerkstraat, één op de Grote Kocht. Stukje toegevoegde waarde voor het dorp. Leuke ondernemers. Ondernemers die uh, uh, een goede uitstraling hebben qua winkel. En uh, waar we heel blij mee zijn. En dat zijn dus ook mensen, als je die uh, langs gaat en een gesprek voert, zeggen van, tuurlijk, ik word lid van de OVZ. En dat ja. hebben we nodig. Samen zijn we sterk. Absoluut. Ja. En dat blijkt wel weer. Want uh, heel veel mensen doen mee met de loterij. Het ja. zijn mooie prijzen. Ja. De ondernemers stellen de prijzen beschikbaar. Ja. Dus het is heel mooi, een hele mooie samenwerking. Ja, en uh, we hebben het jaren gehad dat we echt moesten leuren. Van wilt u een prijs beschikbaar zijn? ondernemers allemaal langs. En dat zeg ik, uh, we hoeven nog ineens meer los te gaan. Of we bellen of ze komen zelf. Ja. En in de kortste tijd hebben we maar liefst 34 uh, ondernemers... Die een prijs beschikbaar stellen. Oh, ontzettend mooi. Ja, top. En vol volgende week weer natuurlijk? Ja, <coughs> volgende week weer. We hebben nog twee trekkingen. Volgende week nog en op 30 januari. Dat is de laatste trekking, want het is een december-loterij. Het is een laatste trekking. 30 januari dan? Uh, Dezember. December, Dezember. sorry. 30 ja, ja, ja. december. Ja, ja, ja. En dan worden ook de hoofdprijswinnaars bekendgemaakt. Dus op 30 december trekken we niet alleen 34. Weekprijzen, maar ook de hoofdprijzen ja. worden dan getrokken, die vervolgens op zaterdag 6 januari worden uitgereikt aan de hoofdprijswinnaars. En uh, alle mensen die vandaag wat gewonnen hebben, die doen weer mee in de kans voor de hoofdprijs. Die doen, deze gaan ook weer mee in de, de hoofdprijs. hoofdprijs. Prijs, thuis, ja. Ja. De mensen krijgen bericht uh, in de laatste week van januari, alle prijswinnaars. December, Peter. December, ja. daarom neem ik Monique mee. Dat is, dat is, is makkelijk. duidelijk. De ja. laatste week van de december krijgen alle prijswinnaars, dus ook van vorige week, deze week, de komende weken, die krijgen bericht dat ze hun prijs op kunnen halen. Perfect. En de mensen gaan met de brief naar de uh, ondernemers toe en zeggen: Ik heb deze prijs gewonnen, Alsjeblieft, gefeliciteerd. En, uh, dat werkt heel goed. Ja. werkt heel goed. Heel mooi. En nou. iedere week staan ook de prijswinnaars in de Zandvoortse Krant. Die staan ook nog daar. Dus ook wel ja. handig. Daar ja. kun je ook je prijs ja. nalezen. Ja. Die kan je ook online terugvinden als je de krant niet hebt gekregen. Dus dat is heel makkelijk. Nee, maar er ja. zijn al mensen die uh, langs ondernemers zijn gegaan... en hun naam in de krant hebben gezien. <lacht> die die komt de prijs wel. ophalen. Ja. ja, maar zo werkt het niet. Nee. Je moet wel een formulier. Maar dat gebeurt in de laatste week van januari. december. December, december want ja. de uh, onze uh, uh, dame voor het secretariële ondersteuning... zit drie weken in het buitenland. Dus dat wordt allemaal een beetje verlaat. Maar iedereen krijgt een brief thuis ja, dan, dan hebben we hebben. alle prijzen in één keer. Dus zo dat is dat fijn, zo toch? Is het. En, en je, je had nog een ander nieuws ook, begreep ik. Want ja, je bent dan wel gestopt met Classic concerts, maar je zit er toch ook nog in een koor en je doet nu toch weer iets anders in, in een kerk met muziek. Uh, Adviseur van Classic concerts. Adviseur van Classic nou ja, concerts. Uh, ja. Dan ben je gewoon bestuurslid. <laughs> ja. Dag Monique. Tot ziens. Monique gaat ons verlaten. Ja. Die komt er volgende week weer bij. Ja. En uh, uh, in het bestuur van het Zandvoetsmannenkoor. Het Zandvoetsmannenkoor is opgehouden te bestaan. Per 1 januari wordt dat het koor. We hadden minder uh, uh, 25, 30 mannen. Dat werd steeds moeilijker. De leeftijd speelde parten. We hebben een afscheidsconcert gehad. 25, meer dan 25 dames die zich aangemeld hebben voor het koor. En we gaan aanstaande vrijdagavond, 22 december. Gaan we een. Uh, uh, Concert geven in de Protestantse kerk aanvang 8 uur. Samen met de beachpopzingers, het Zandvoorts Vrouwenkoor. En wij presenteren ons als eerste in de Zandvoortse gemeenschap. als Zandvoorts Gemengd Koor. De dames en de heren. Daar zijn we dus druk voor aan het oefenen. Het wordt echt een kerstconcert. En het wordt ook een kerstbenefiet. Wij hebben gezegd we kunnen gratis toegang doen en dan iedereen laten komen. Nee, er zijn zat instanties in dit dorp die de nodige centjes kunnen gebruiken. Dus laten we nou 10 euro vragen. Laten we nou aan de koren vragen of ze zelf hun dirigent en een pianist willen betalen. Laten we aan het bestuur van de protestantse kerk vragen of ze wat kolanter uh, uh, uh, willen zijn in het vragen van de huur. Heel kolant, want ze vragen geen huur. We betalen bijvoorbeeld alleen maar de kosten voor de verwarming vrijdagavond. Er zijn wat drukkosten, een klein beetje bijkomende kosten. De entree is 10 euro. Er kunnen ongeveer 200 mensen in de protestantse kerk... en de eerste 100 zijn al verkocht... Dus dat gaat uh, echt heel goed komen. En het wordt een hartstikke leuk concert. Het is de bedoeling ook om uh, uh, zo voor de kerstdagen de cohesie binnen het wat te bevorderen. Het duurt niet te lang. Het is van acht tot tien uur. Om tien uur is het afgelopen. Een kleine pauze ertussen. Dan kunnen de mensen een chocomel kopen. Aan van één euro. Of een kluwaantje. Dat hoort erbij. Dat is lekker. Dus dat wordt echt een gezellig concept. En dat is de bedoeling Oké. We moeten eindigen. Ik zie de techniek al druk gebaren dat we moeten stoppen. Er zijn nog kaarten beschikbaar voor tien euro. En waar kan je die kaarten kopen? Bij Bruna en bij Zuivloefen bij Tromp. Bij de Bruna en bij de Kaasander. Kaas en een uh, a van 10 euro. En de opbrengst gaat naar ontmoetingscentrum De Zandstroom. Ja. Nou, en dit is een heel erg leuk programma. Ik zie allemaal prachtige liedjes. Ja, In The uh, Road of the Red Nose Render. We wish you a Merry Christmas. En ga zo maar door. Dat, Dat zingen we samen. Dat wordt een ontzettend leuk uh, concert. Ja. Dankjewel Peter. Heel graag gedaan. Zet je radio onder de kerstboom.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 <laughs> Wish I was at home for Christmas. Bang! That's another bomb on another town. While the star and Jim have tea, if I get home, lift up till the tail. I'll run. for Presidencies. Hey If I get elected, I'll stop. I will stop the cavalry.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 Jammer. waar hebben we nu weer van genoten? Wat een heerlijk kerstnummer is dit toch, fantastisch. Dat is uh, Jonah Louie met Stop the Cavalry. Dus uh, ja, bekend natuurlijk. Ja, Plastiek, een heerlijk uh, nummer. Uh, als het goed is hebben we aan de telefoon inmiddels uh, uh, onze live reporter Karine Veren. En die staat ja, als, hoor. juist is bij de ijsbaan. Ja, ja, een beetje bevroren. Maar uh, nee, uh, ik sta bij de prachtige Winterwonderland ijsbaan. Met een van de... 90 vrijwilligers ja. uh, um, Dat is toch wel echt heel erg leuk bruggetje, omdat we net de winnares van de vrijwilligersprijs in onze studio hadden, maar hier staan ook allemaal mensen zich echt heel druk te maken om alles klaar te krijgen voor uh, vanmiddag, want dan is de opening hè? Ja, dat klopt om uh, 6 uur gaat de ijsbaan officieel open voor iedereen vanavond en dan kunnen de vanavond de kinderen gratis gaan. Vanavond kunnen we kinderen gratis schaatsen. Maar morgen? Ja, dan, dan hebben wij ons, uh, onze tarief natuurlijk. Uh, een dag schaatsen, uh, inclusief schaatsen. Uh, en uh, limonade kost 7 euro. En we hebben weer sinds nu twee of drie jaar de kabouteruurtjes. Uh, waarin de kleintjes uh, met hun ouders uh, op de baan mogen. Wanneer de ouders dan ook schoenen aan mogen. En de grotere mm. kinderen... We kunnen dan niet op de baan, hè, zodat er ook niemand omver wordt. En dat is een gereduceerd tarief. Uit mijn hoofd is dat 3 euro. Nou, dat is hartstikke mooi. En ben je trots dat het weer bijna staat allemaal? Ja, wij beginnen met het bestuur beginnen we altijd in, uh, in september. Als iedereen nog lekker aan de, aan de witte wijn in de, in de zon zit. En dan begint het langzamerhand voor ons weer te, uh, weer te kriebelen. Om het hele event op te zetten. En ja, nu, nu we bijna zover zijn... Uh, krijgen wij weer uh, zin erin om, om alles weer te regelen en te doen. Ja, ja want het is natuurlijk uh, lekker fris. Dus ik zei net al, ideaal weer om uh, vanavond in ieder geval te beginnen met schaatsen. Uh, wat is er anders dit jaar? Nou, ik denk dat de grootste verandering is dat wij geen aggregaat meer hebben. We hadden natuurlijk altijd een, uh, een dieselaggregaat staan. Die maakt, uh, naast dat het milieu uh, niet echt meewerkt hè, als je diesel verstookt, maakt die ook erg veel lawaai. Uh, we hebben nu stroom, uh, dat ligt voor de fontein. En daardoor hebben wij uh, de chiller alleen aanstaan, geen aggregaat en, en je hoort het gewoon bijna niet meer. Dus uh, ik denk dat dat wel de grootste verandering is. En daarnaast is de baan iets groter. Uh, we hebben wat minder uh, staanplaatsen aan de kant van, van Tree, zoals je ziet. En het terras is iets groter geworden, doordat wij de hut naar achter hebben kunnen zetten. Dus jullie hebben eigenlijk uh, ook iets meer plek gekregen van de gemeente? Of hebben jullie het gewoon heel anders ingedeeld? Ja, doordat we wat ruimte over hebben, konden we een andere indeling maken. Ja. Hè? Dat scheelt allemaal met die, met die aggregaat en die leidingen en ook de, de, de, de, ja, de straat. Hoe heet die? De flingde... Uh... Nou ja, maakt niet uit. Ja. Die, die, die weg is in ieder geval helemaal vrij nu. Dus dat scheelt enorm. Oh, dat en inderdaad de geur. Ik kan me ook wel herinneren, de geur die van ja. die aggregaten afkwam. Uh, ik, ik zag je dat kantje staan, 8000 liter diesel uh, wordt er bespaard. Ja, en dat is natuurlijk ook afhankelijk van het weer. Want hoe warmer het wordt, of hoe meer het waait, hoe meer je moet stoken. Ja. Dus uh, zeker, uh, die, die aantallen liters zijn ook wel eens uh, sommige seizoenen overschreden. Ja, en uh, hoe lang uh, is het ijs nu al uh, bezig om helemaal klaar te zijn voor... Nou, is dat al sinds eergisteren aangesloten? We hebben donderdag de eerste uh, baan erop gelegd, of de eerste laag. Dat, uh, dat heeft uh, de hoofdeismeester Leo Biesmeet gedaan. En dan uh, zijn gisteren laag 2 en laag 3 erop uh, gegaan. Dus uh, je ziet nog een paar plekjes, maar uh, vanavond moet hij helemaal, uh, helemaal gereed zijn. Goed zeg, en ik zie ontzettend veel uh, uh, ja, reclame langs de baan. Uh, dat is natuurlijk ook wel heel fijn dat er weer zoveel bedrijven, ondernemers, hebben gesponsord. Toch? Ja, naast, naast dat wij volledig afhankelijk zijn van onze uh, hele grote groep vrijwilligers. Zijn we natuurlijk ook ontzettend afhankelijk van, van onze sponsoren. En uh, ja, wij doen altijd een, een rondje langs, uh, langs de meeste ondernemers van Zandvoort En gelukkig zijn we elk jaar weer uh, verwend met een, met een groot aantal sponsoren die ons, uh, die ons evenement willen ondersteunen. En uh, is er ook nog zoiets van, een, uh, wat jij net zei, een gouden bandje? Wat is dat? Ja, dat klopt. Ja. Dat hebben we nu voor het tweede jaar. We hebben de, de dagkaarten van 7 euro. We hebben de 10-strippenkaart. Die kost uh, uit mijn hoofd uh, 59 euro, de, de, de, de... Alle prijzen staan op ijsmaarzandvoort.nl. Maar we hebben ook een gouden bandje. Die kost 100 euro. En daarmee kan je alle dagen gewoon komen schaatsen. Ja, en als je elke dag komt, is dat een stuk goedkoper om zo'n bandje aan te schaffen. Oh, en dat klinkt ook wel heel erg leuk. Ik heb een gouden bandje. Gaat ook allemaal lekker snel. Ja. He, je kan meteen. Uh, nee, maar... nee, maar is dat inclusief uh, schaatsen? Ja, alle prijzen zijn inclusief uh, schaatsverhuur. En dan hebben we limonade voor de kinderen staan. Ja. Nou, dat is leuk. En uh, nou, ja, met, deze, uh, met dit carillon op de achtergrond. Ik vind het sowieso al, nu al een heel mooi plaatje. De lampjes zijn nog niet eens aan. Nee. Uh, wat staat het programma voor vanavond? Hoe, hoe gaat het? Nou, we hebben Om vijf uur hebben we het uh, dek gereserveerd voor onze sponsoren. Waar we gaan, uh, gaan proosten op de opening. Om zes uur uh, zal onze voorzitter uh, Dennis Polders... dan de officiële opening gaan, uh, gaan uitvoeren. En waarna de baan open gaat voor, uh, voor iedereen. Dan hebben we morgen de makreelrokers op het programma staan. Die komen hier weer uh, ja, achter de koekersopjes staan. En die gaan dan jaarlijks uh, ook heel vrijwillig voor de, voor de ijsbaan. Want de opbrengst gaat, gaat naar de ijsbaan toe uh, makreelroken. Dan hebben we natuurlijk de curlingavonden nog. Uh, aanstaande dinsdag is de eerste voorronde. Dan hebben we de woensdag na kerst de tweede voorronde... En dinsdag 2 januari de finale ronde met totaal 48 teams. En uiteraard sluiten we de zaterdag 6 januari uit mijn hoofd. In ieder geval de zaterdag sluiten we af met de Disco On Ice... waarin Van der Veld weer met z'n terugkomt En Nop bijna weer een uh, hele disco gaat optuigen met uh, ja, de, de, de DJ's. En ook de aankomende talenten uit Zandvoort van... Uh, van DJ Lady Mix. Met, oh. haar, met haar school. Die komt hier dan, uh, komt hier dan draaien. Ja, wat, wat ontzettend leuk. En hoeveel kinderen kunnen eigenlijk maximaal op de ijsbaan? Ja, ik denk dat het ideaal Of tenminste, tot 100 kinderen misschien iets meer is. Is mooi om nog een beetje goed ruimte te hebben om te, om te schaatsen. Uh, want anders wordt het natuurlijk uh, wat krapper om, om, om echt te schaatsen. Ja. ja, ik denk dat dat een mooi aantal is. Er kunnen er meer op. Maar ik denk uh, 100, 100 uh, 110. Nee. Dat is ook voor de veiligheid natuurlijk. Uh, hebben jullie wel eens gehad dat, uh, dat je kinderen even moest laten wachten? Een soort uh, net als bij een parkeergarage. Eén uh, eruit, <laughs> één er weer in. Ja, en de, de, de schaatsuitleiding bepaalt dat vaak, want er zijn de schaats ook op. Oh, ja. Dus dan heb je niks. Ja. Uh, natuurlijk kunnen kinderen ook met hun eigen schaats komen, maar geen oren. Uh, dat regel is, 1, ja, geen noren. Geen noren, dat is, dat is een belangrijke regel. Maar als er schaatsen op zijn, dan, dan, dan zit de baan ook echt vol. En naast die norenregel hebben we natuurlijk ook uh, de handschoenenregel. Handschoenen zijn verplicht. En uh, misschien wel het allerbelangrijkste, respect voor elkaar. Hè? Ga een beetje respect en lief met elkaar om. We willen gewoon een leuke gezellige baan inzetten. En geen, uh, geen ruzie of andere dingen. Maar dat hebben jullie toch eigenlijk niet vaak meegemaakt, of wel? Uh, het is wel eens voorgekomen dat we dat we even uh, brandjes moesten blussen. Ja. Oh, ja, ja, dat is niet goed voor het IJs, brandjes. Nee. Dan hebben uh, we allemaal plekken. Dus uh, inderdaad, respect voor elkaar. Dat is, uh, nou ja, dat, dat is uh, sowieso een mooie gedachte tijdens de kersttijd. Maar sowieso ook voor het hele jaar natuurlijk. Maar. Uh, ja, ik uh, kijk er wel naar uit als straks de lampen aangaan, de muziek gaat aan. Uh, ik denk dat jullie als vrijwilligers dan het grootste werk achter de rug hebben. Dan kan je gaan genieten van uh, de kinderen die zoveel plezier hebben. Um, drie weken lang kunnen ze lekker schaatsen. Is er ook nog een tijdlimiet uh, dat ze zo lang mogen? Of uh, hoe werkt dat? Nee, het is echt een dagkaart. Dus je krijgt een bandje van de dag. En als je s ochtends komt en je gaat er vanuit en je komt s middags weer... Dan uh, geldt dat bandje nog steeds. Dus je hebt gewoon een, uh, een, een dagbandje wanneer je de hele dag kan, kan schaatsen. Ja. Nou, en de ouders die kunnen natuurlijk dan hier kijken, lekker wat drinken. Want er is een bar bij, natuurlijk. Ja, ja we hebben weer de, de cookie soapie. Die is weer, de, weer goed gevuld. We hebben uiteraard hè, de, de, de vaste recepten als uh, de gluewijn, en uh, warme chocomel met slagroom. We hebben dit jaar ook een, uh, naast de koffie een, een cappuccino uh, die we kunnen bieden. En uh, verschillende soorten, soorten wijnen en een aantal speciaal biertjes. Uh, zijn allemaal uh, mogelijk bij ja, ons aan de bar. Goed aangedacht. En moeten jullie dan in shifts hier uh, de dagen vullen? Is er een rooster gemaakt? Want of zijn er sommige mensen gewoon elke dag wel aanwezig? Nou, ik denk dat de, de bestuursleden, waaronder ik zelf, uh, elke dag al aanwezig zijn. En uh, wij zorgen sowieso dat er altijd eens een bestuurslid uh, aanwezig is. En voor de rest hebben we shifts ingedeeld. We hebben natuurlijk de ijsmeesters die op het ijs staan. En uh, uh, we hebben een koek uh, en uh, indeling voor de mensen die achter de bar staan. We hebben de schaatsatleen natuurlijk staan. En ja, aan het einde weer uh, de op- en afbouwers die dan uh, hè, de, de, de, de hele event op- en afbouwen. En uh, misschien dit jaar ook wel uh, leuk, naast de ijsmeesters hebben we ook twee, twee dames die uh, dit jaar uh, het ijs opgaan om, uh, om iedereen uh, op de baan in de gaten te houden. Dus dat is dit jaar uh, een unicum dat ook twee vrouwen wat hier uh, voor zich hebben aangenomen. Oh, als ik goed zeg, dus die gaan gewoon uh, kinderen helpen of als iemand hard gevallen is, even helpen met opstaan. Want er is, neem ik aan, ook een RBO-post. Ja, en we, hebben, we delen het zo in dat er altijd een EHBO aanwezig is. We hebben natuurlijk een EHBO-post. Uh, dus als er gevallen wordt, dan, dan, dan zijn we daar veel op voorbereid. Ja, en, en anders is het, uh, is het altijd even kijken hoe het met de kindjes gaat. En we hebben tijdens de vrijwilligersavond hebben we ook de basishandelingen aan iedereen nog even uitgelegd. Uh, om ervoor te zorgen dat mocht er wat gebeuren, laten we ervan uitgaan dat het niet gebeurt. Maar dat we in ieder geval uh, de eerste hulp kunnen bieden. Nou, wat goed. Nou, ik kijk er naar uit. En uh, jullie hebben echt het heel goed neergezet weer. Het is echt winterwonderland. Dus uh, hartstikke bedankt voor uh, de informatie ook. Ik denk de mensen die dit horen, dan uh, weten ze het weer even hoe het zit. En dan uh, gaan we zien hoe het vanavond is. En hoe druk het is. Ja, ik zou zeggen, kom allemaal uh, gezellig kijken naar de staatsbaan. En als je uh, niet wil schaatsen, kom dan vooral een uh, lekker bakje doen op de, op de koekensopie en op ons uh, terras. Nou, hartstikke bedankt. En veel plezier. Geniet ervan. Nou, dankjewel uh, Carina Veren op de ijsbaan. Graag ja gedaan. Uh, en uh, even een vraagje. Is die uh, opening ja. vanavond is die voor iedereen? Want kan heel Zandvoort uh, naartoe? Dus ja, oh, een vraagje vanuit de studio. Uh, ja, is de opening voor iedereen? Volgens mij wel, toch? Ja, we hebben dus uh, van vijf tot zes is het, uh, is het terras uh, afgesloten voor de, voor de sponsoren. Dus dan, uh, dan hebben we een sponsorbijeenkomst. En vanaf zes uur is het, uh, is het open voor iedereen. Ja, dus uh, komt allen. Ja, en er wordt natuurlijk ook nog heel erg mooi gezongen door uh, Cor, waar we zo meteen over gaan interviewen. Ja, oh, heel benieuwd. Dankjewel. Het zal vast mooi worden. Tot Bedankt. Straks. Dag. Up in the tower The way you move Like you do Ooh It's like you do it For a living de tijd van het jaar met cfm. Cfm. cfm cfm it's the most wonderful time of the year with the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer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 Ja, het is de most wonderful time of the year. En ik zit hier onder een kerstboom zo ongeveer met kerstkransen. En er komt een heel toneelstuk van Dickens komt hier binnenwandelen. Uh, zo ziet het er in ieder geval uit. We hebben helaas geen beeld in de, in de studio wel, maar hier niet. Maar het ziet er ontzettend uh, gezellig en sfeervol uit met al die mensen die zo klassiek gekleed zijn. Uh, want jullie zijn uh, de koor. We zijn een zangensemble. Een, een zangensemble. Ja, want korg zijn we niet, want het we, zit, zijn het er bijna we bijna hebben in ieder geval twee zieken. Of drie eigenlijk, nee? Ja, drie zieken. Eén met corona, één met uh, die geopereerd wordt uh, komende week. En eentje die geopereerd is. En dat zijn 8 min drie is 5. slaat een gat <lacht> in het totaal. slaat een ja. in het totaal, maar jullie zijn hier toch met vijf man sterk? Ja, ja, nee, we, we hebben allemaal uh, geoefende stemmen. Dus, uh, ja. Van iedere stem is er één. En jullie gaan, uh, nou ja, gaan, jullie gaan zo meteen ook uh, Carol of the Bells zingen, want dat stond op onze playlist. Maar uh, in plaats van de uh, digitale uitvoering krijgen we zo meteen een live uitvoering van uh, Carol of the Bells, begrijp ik. Ja. Ja. En, en uh, uh, je moet maar even kijken wat de programmeurs, of één ding zingen of twee zingen, ik woon het wel. Dat is ook aan jullie, En als het uh, goed geluid goed overkomt dan uh, gaan we er gewoon mee door, het is uh, gezellig. We kunnen heel veel praten, we kunnen ook lekker luisteren. Ja. ja. Uh, en vertel, wat gaan, wat gaan jullie allemaal uh, doen deze dag of dagen? We hebben een programma van vier uh, uh, evenementen eigenlijk. We zijn begonnen bij uh, de opening van de uh, kerststallen in het raadhuis. Uh, ja. uh, afgelopen maandag of vorige week maandag? Het? Ja. Vorige week vrijdag het. De enorme kerstcollectie van Kees Roos. Ja, klopt. Ja. Ja. Ja. En daar hebben we uh, allemaal Christmas carols gezongen met het thema stal erin. Een ja. stuk of tien, En uh, daar hebben we er geloof ik acht van gedaan. En uh, daarna hebben we uh, afgelopen maandag gezongen bij de, de Rotary. Die uh, zich altijd bij inspant Carina. voor goede doelen. Met ja. Carina erbij. En uh, Frans. En, en, en, uh, daar hebben we, uh, we zijn met de pet rondgegaan en met de QR-code. Ja, QR Dat doen we ook, ja. nu ook. En, uh, het, uh, uh, vandaag we, zijn we op straat aan het zingen, uh, tot eind van de middag, dat het een beetje donker wordt. En dan morgenochtend hebben we nog een, een optreden bij Marta Flora. Dat is een uh, verzorgingshuis voor uh, uh, uh, oudere mensen, die een, uh, een, beetje, een beetje dement zijn. Maar dat is, dat is niet de standwoord? Nee, dat nee, nee, nee, nee. is een Haarlem. Haarlem. Vlakbij Basis zit daarin, uh, langs de okay. Randweg. En ik heb begrepen dat jullie ook zo meteen bij de ijsbaan uh, ook te zien zijn. Ja. Want die, is wordt ja. open, die wordt vandaag open Die wordt nog vijf uur geopend volgens mij. Uh, vijf, tot of, is vijf. De, is de, vijf tot zes is de, de is de borrel voor de sponsors. Ja, maar vlak en om zes uur is de opening. Om zes uur is de opening. Ja, de opening ja, dan, is om zes uur. Dan zijn, wij al, dan zijn wij wel weg. Dan zijn wij We, we, zijn we nou, hebben we al lang genoeg gezongen in het dorp. En, ja. en het is best vermoeiend buiten. Maar we vinden het erg jammer dat de sprookjeswandeling niet doorgaat. Want we hadden speciaal nog gebeld van wanneer is hij? Want de, de combi is erg mooi. Ja. En dan heb je natuurlijk, zij zijn allemaal verkleed en wij zijn verkleed. Maar door omstandigheden is het niet doorgegaan. Jullie zijn maar verkleed. Anders hadden we. jullie altijd zo stemmig ja. gekleed. Ja, anders hadden en... wij het Doe volgende het week altijd. gedaan. Ja. De 23ste. Anders, anders hadden we het we. volgende week gedaan. Ja, ja dat is een beetje ja. jammer. Maar het is niet anders. We hopen dat we de kerstsfeer goed kunnen verspreiden in ieder geval. Nou, dat, is, dat lukt in ieder geval. Ja, toch? Ja, zeker. Ja. Ja. En, en uh, we hebben nu al uh, uh, ja. tegen de 1000 euro uh, sponsorgelden... binnen van bedrijven en instellingen en de kerken. De kerken in Zandvoort doen mee en, en de ondernemersvereniging. Je moet nog even vertellen over wat we goed doen. Oh ja, ons goede doel. Maar het heeft u niet gevraagd eigenlijk. Ja, nee, nee, daarom zeg ik dat. Het goede doel. Ik heb hier een, een collega aan tafel. Ja. Dat is duidelijk. Ja, dat is... Uh... Ja. Uh, wij gaan dit jaar voor de tweede keer zingen voor uh, de basisschoolkinderen. Met min of meer arme ouders die hun verjaarscadeautjes nauwelijks kunnen betalen. En, en uh, van ons geld dat gaat dan naar de stichting uh, Speelgoedvijver. De, ja, we lachen met oh, ja. de Groene Kikker. De Groene Kikker, de kikker? Ja. wordt het ook wel genoemd. En uh, speciaal voor dat doel, want zij doen meer. Maar wij, wij hebben gezegd, van, wij vinden het een mooi idee. Van, uh, als ze, ouders bijna geen geld hebben, uh, dat er dan toch een bedragje komt voor uh, een verjaarscadeautje. Uh, Trakteren in de klas is ook al in iets. in de klas. Ja. Uh, als ze, als ze, uh, uh, en ook als ze naar verjaardag van vriendje gaan van school en er is geen geld, dan krijgen ze een, uh, een klein. Uh, een klein beetje geld voor, om, om, om dat ook te regelen, zodat die kinderen niet anders zijn dan anderen. Ja, dat is een heel mooi doel. Het past ook helemaal bij kerst. Zeker. Ja, ja. Nee, maar we ja. hebben ook voor, vroeger hebben we, uh, uh, voor, voor de Stille Armen, dat is ook weer een ja. andere stichting in de regio. En wat hebben we nog meer gedaan? Nog uh, uh, meer voedselbank hebben we ja. gedaan. Ja, ja. Voor, uh, maar de plaatselijk loop. is wel het fijnste vind ik. Ja, Moor hebben we uh, vorig jaar Ja. Dat is ook heel mooi. Ja. Nou, ik vind dit wel een heel mooi uh, initiatief. Oh, ja. uh, zullen we, uh, Laten we maar, uh, proberen om eens te gaan luisteren? Gaan we gaan de... starten met de Carol of the Bells dan? Dat is misschien wel Zou een goed idee. Doen. Nee, ik vind het goed. Ja. Ja. Ja, hè? ja, die hebben we van de playlist afgehaald. Dus dat gaan we nu live doen. Uh, dus, uh, die is ook al... Ik praat ondertussen uh, door. Want in de studio wordt nu van alles verbouwd. Want we hebben een, uh, een, uh, een koor. Ja, het is al het is een ensemble van uh, uh, nog steeds vijf mensen. Die allemaal uit volle borst die zo meteen de kerstliederen gaan zingen. Dus het wordt een, uh, heel erg spannend. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat... Uh, Ik hoop dat het goed overkomt voor de luisteraars thuis. Dat de zang goed te horen is. Want het is helemaal a cappella, hè? Het wordt helemaal a cappella gezongen, dames en heren. Dat is echt gewoon zonder begeleiding, zonder instrumenten. Hebben we hier een a cappella ensemble die kerstliederen gaan zingen. En volgens mij zijn we daar klaar voor. Ding ding dong, ding ding a dong, ding ding dong. Ding ding dong, ding ding dong, ding ding dong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 Die doet het altijd Ja, nee, ze doet het altijd natuurlijk Nou, uh, ik zou eigenlijk zeggen Zullen we dat nog een nummer achteraan doen? Dat is zo ontzettend leuk En u kunt het straks, dames en heren, niet vergeten U kunt het ook allemaal live gaan beluisteren in het dorp zometeen En dinsdag wordt het herhaald En dins... de, de uitzending ja. maar Het zou leuk zijn als mensen vanmiddag allemaal het dorp ingaan Om te genieten van de muziek uh, En ook een gif te doen Ja. Dirk mm -hmm. ja. mm -hmm. no. the with boughs of holly. Fa la la la la, fa la la la. This is seasons to be jolly. Fa la la la, fa la la la. Till the midgok dragen de barrel vallen. Christmas carols, fa-la-la-la, la la la See the flowing bull before us, fa-la-la-la-la, fa-la-la-la. Strike the shop and join the chorus, fa-la-la-la, la la la me in magnitudes, fa la la fa-la-la-la-la. Wear the single beauty's treasure, fa la la Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, we nog een, uh... Wat zeg je? Ja, we gaan nog één nummer doen. En daarna wil ik nog eventjes gaan uh, noemen waar iedereen staat uh, om te zingen. Zodat de mensen ook live kunnen gaan luisteren. Want het is wel heel erg mooi om het te zien, te horen. En dan kunt u ook meteen doneren. Want dat is ook wel heel erg fijn. Voor de kinderen die dat met kerst en verjaardag goed kunnen gebruiken. Silent Night. Dat is een hele mooie. Heel stemmig. Ja. Zet het mooi en ik ga nog eventjes vragen: waar staan jullie vanmiddag? Want we kunnen de luisteraars in live komen luisteren, jullie zien en doneren. Nou wij uh, zeggen al: wij schuimen de straten af en vol, volgen het liefenspoor zijn met een andere broer, dat we dan hopen veel te, veel, uh, te kunnen vangen voor de kinderen. Ja. Maar uh, we zijn eigenlijk beginnen we gewoon hier in het centrum en het kan zijn dat we misschien even dan in de buurt de van... Straat. De Haltestraat van het Nuf staan en zo. Altenstraat, Kerkstraat, en Kerkstraat. Kerkstraat Kerkplein, Raadhuisplein, ja. Krocht. En misschien nog op de is... grote krocht daar, ja. dat stuk zo'n beetje. Ja. Maar het nou, kan zijn dat ze misschien net even pauzeren. Nou, dan mogen de warm. mensen gewoon even een oliebolletje bij Harry kopen en dan komen ze jullie vanzelf weer tegen. Precies, dat dus, is ook sponsor. En die is ook sponsor. Ja. Uh, ja, en dan dan... Sponsoren die uh, nog willen. Want we hebben ook kwitantie bij ons. Dus dan ja. kunnen mensen kwitantie krijgen en worden ze vermeld op de site zodat die mensen dat dan uitstekend uh, als ja. bedrijven zijn. Dat we is wel een. Dat is ontzettend leuk, maar. Alle mensen staan er al een heleboel. Maar de mensen ja. kunnen jullie wel ook gewoon even aanspreken. En zeggen: mogen we even de QR-code scannen en, ja, en nee, doneren? Dat ja, ja, zit op de map. Mappen, ja, daarom. Ja. Dus, uh, maar dat mensen niet bang zijn om te zeggen: van nou, dat durven we niet. Zoals ze staan te zingen. Maar dat mag dus, gewoon Omdat even de QR-code scannen. Dat ja, zou toch kunnen? Nou, ja. houd toch vast. De, de pont die uh, uh, Bob Gans, de vroegere loodgieter, voor ons gemaakt heeft. Want we doen het eigenlijk al twintig jaar. 20 ja, jaar. Toen heeft hij die, die pot al gemaakt. Ja. Nou, echt heel we bijzonder. Ook jaar gebruiken. We gaan uh, iedereen heel veel plezier wensen. Het was heel erg mooi. Hele fijne feestdag. Bedankt voor jullie live optreden hier in de studio. Of in Rabel. Uh, we gaan afsluiten. Ik wens iedereen een hele fijne zaterdag. Ga gewoon even genieten van deze heerlijke muziek in het dorp. Ga naar de opening van de ijsbaan. Uh, en ik wens iedereen een heel fijn weekend namens het hele team.